Ja, du Nord, kopstation, eindstation. Iedereen snapt uit. Een bericht als lotsbestemming. Op de stoep in de, Rue de Dan Kerk begint de andere wereld, overweldigend, onweerstaanbaar. Voor de vijftigers, die jong zijn en wat willen in die verstikkende jaren vijftig, is Parijs pas de echte bevrijding. Net zoals de negentienjarige Georges Simenon, vele jaren eerder, reist ook de twintigjarige Rudi Kausbroek in 1950 per nachttrein naar de Franse hoofdstad. In gezelschap van Remco Kampert. Ze arriveren er, zoals dat met nachttreinen gaat, in de vroege morgen. En daar stonden ze in het felle ochtendlicht op de stoep van de Duinkerkenstraat. Met aan de overkant le terminus nord, of le petit namur, waar wij van de zilveren pijl op ongeveer hetzelfde vroege ochtenduur een paar biertjes gingen drinken als de dienst erop zat. Daarom herken ik zo precies wat Kausbroek zag. Boulevard Magenta, Rue de Douai, Rue de Maubeuze. Rue Lafayette, die ergens in de oplopende verte van het negentiende verdwijnt. De brede straten, zoals hij ze noemt. Met het zilveren water dat door de grote stroomde. De monumentale architectuur die soms de onwerkelijke indruk maakte van een filmdecor, Het gevoel een Franse film te zijn binnengewandeld. Het grootste intellectuele avontuur van mijn leven... En het gevoel van bevrijding duurt nog steeds voort. Dat is het voordeel als je intellectueel bent. De trein naar Parijs als cultuurexpress. Cobra is een geschiedenis van treinen, Al dus de Belgische dichter Dottremont, een van de initiatiefnemers. Vooral per trein hielden de kunstenaars contact met elkaar, met Parijs als voornaamste trefpunt, het Noordstation als toegangssluis. Talloze malen beschreven in de verslagen voor thuis, die bravoure mengde met een romantisch bohemiaan gevoel. Adriaan Morien in 1946. Op het Gare du Nord stap ik in de metro, zoals ik lang geleden mijn eerste pak met lange broek heb aangetrokken. Maar pas als ik op de Champs-Élysées uit de aardbodem verreis, sta ik werkelijk in de lichtstad. De avond valt... Le ciel se ferme lentement comme une grande alcove. De hemel sluit zich langzaam als een grote bedstee. Behalve een literaire voel ik een erotische ontroering. Ik onderga deze eerste ogenblikken als een opwindende ontsteltenis in mijn penis. Ik zie de echte Parisienne, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, Vluchtige schoonheid van wie de blik me plotseling herboren doet zijn. En Remco Kampert dichtte. Ik droomde in steden bij avond. In Parijs liep ik lang over boulevards, Zocht Frans op het asfalt. Die bistro's wenkte. Met zwarte koffie en hardgekookte eieren. Ik kon er op basketbalschoenen de morgen afwachten. Schrijvend, luisterend en drinkend. De eerste vege rozen, De eerste arbeiders. Op vroege fietsen. De eerste metro. Met gele mensengezichten en nog vochtig nekhaar. De eerste krant en het eerste licht. Ik droomde, ik kon spreken in Parijs. En bij Dupont nam men een film op. Een sprekende film, dat gaat zonder zeggen. Een film met Greco en een man die ik niet zag. De steden bij avond zijn van de mensen de minnaressen. Voor de kunstzinnige Goegemeente gemeente was een langer verblijf in de Franse hoofdstad een soort verplichting. Een must, zoals het in goed Frans heet. Want in Parijs gebeurde het, wat dat ook mag zijn. Simon Vinkenhoog incarneerde zich intuïtief tot spons. Een merabois, dat was wat het was. En ik drink nog steeds. Ik zal mijn leven lang niet uitgedronken raken, aan welke bron dan ook. Mijn acht Parijse leerjaren hebben mij dat voorgoed duidelijk gemaakt. Blijf maar opslorpen, spons. Men sprak nog van het verre Parijs. Aventuur, de Parisienne als de vrouwvrouw. Pari, dat zich nog altijd de hoofdstad van de wereld waande. Een boodschap voor het universum had De Franse wereldomroep had zelfs een Nederlandstalige uitzending Die verzorgd werd door Jan Brussen Jarenlang de meest Parijse Parijzenaar onder de Nederlanders De tekenaar Opland, net aangekomen op Gare du Nord Liep hem toevallig tegen het lijf Waarop ik geïnterviewd werd als Stanley die Livingstone ontmoet Buitenland was nog buitenland Tu es le poinçonneur sonneur des lilas Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas Y'a pas de soleil sous la terre Drôle de croisière Pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste Les extraits du rider Digeste